De betogers werden door de politie met de wapenstok... en met pepperspray uit elkaar gedreven. Volgens de Vlaamse krant De Morgen melden bronnen... dat de opgepakte leider van het protest... lid is van de extremistische organisatie Sharia for Belgium. De Japanse premier Noda heeft China met klem verzocht... een einde te maken aan de anti-Japanse protesten. Gisteren liep een demonstratie uit de hand... bij de Japanse ambassade in Peking. Daarna werd in zo'n 50 steden in China gedemonstreerd tegen Japan... Aanleiding is de ruzie tussen de twee landen... over een groep onbewoonde eilanden in de Oost-Chinese zee... waar een enorme gasvoorraad onder ligt. Ook vandaag zijn honderden boze betogers de straat opgegaan. De Chinezen vallen niet alleen de ambassade aan... maar ook Japanse bedrijven in China. Bestuurders met een Japanse auto... werden volgens ooggetuigen uit hun wagen getrokken. De auto's werden daarna in brand gestoken. Bij een controle op de A58 bij Kruiningen in Zeeland... zijn vannacht door de politie schoten gelost... Agenten hielden een auto aan die in de richting van Bergen-op-Zoom... de snelweg wilde opdraaien. Ze constateerden dat er een vuurwapen in de auto lag... en wilden de vier inzittenden aanhouden, maar twee van hen gingen ervandoor. De politie loste waarschuwingsschoten, maar de twee verdachten ontkwamen. De andere twee werden wel opgepakt. Ze zijn allebei 19 en komen uit Bergen-op-Zoom. Het weer, aan de kust bewolkt, in de rest van het land overwegend zonnig. Vanmiddag wisselen zon en stapelwolken elkaar af. Het wordt 17 tot 23 graden.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 En wat is zijn visie op de arbeidsmarkt? Ton vanavond rond half twaalf, in gesprek op twee op Nederland 2. Ja, we zijn met OVVT nog steeds op kasteel Groeneveld in Baren. En voor de luisteraars die net hebben ingeschakeld... Uh, vandaag zijn OVT en Vroege Vogels vier uur lang op dat kasteel, kasteel Groeneveld. En uh... Ja, ik loop met directeur van het kasteel, Jan Hartold, nu in de richting van de keuken. En daarbij komen we langs een beeld van Neptunus. Ja, we lopen hier door een gang die je ook vindt als je aanbelt aan de Herengracht en de Prinsengracht. Prachtig stukwerk van Van Lochteren en die heeft ook gemaakt het beeld van Neptunus. Ja. En dat is niet de god van de Baarnse bossen, maar dat is de god van de Wereldzee. En daar is het eh, vermogen verdiend in de handel door kooplui en bestuurders om dit soort buitens te kunnen stichten. Ja, handel in specerijen. En we zijn nu de trap Zeker. afgedaald. We zien Natuurlijk is niet meer specerijen... die ongetwijfeld in de keuken waar we nu naar binnen gaan gebruikt zijn. Ja, dit is de keuken die na de renovatie weer helemaal in oude glorie terug is te zien. En daarmee ook een goed beeld geven van hoe dat vroeger in deze buitens eruit zag. Ja, het is een, het is een, we gaan het zo verder over. Het is een hele bijzondere keuken die, uh, die luisteraars misschien ook wel gezien hebben, oudere luisteraars. Want het is een bekende keuken. Oh, ik dacht, nog wel een lekker bakje, kom je met zagen halen? Nou, of is het al voorbij? Het is niet voorbij, maar het komt ook niet vandaag. Ik heb Het veel te druk. En nou opgepast, dat we gelijk even onze heer burgemeester begrepen. Haha, <tie> laat me niet lachen. <tie> Ja, u herkende natuurlijk de muziek, niet de OVT-tune... OVT die u nu uh, gewoonlijk op zondagochtend om net iets over Tino hoort... maar die van het televisieprogramma Swiebertje. En de keuken uit die serie, u weet wel, de keuken van Saartje... Uh, daar schijnt de keuken hier op Kasteel Groeneveld voor gebruikt te zijn. Uh, uh, en Paul zei het net al, uh, uh, vier uur vroege vogels en OVT samen vandaag... vanuit Kasteel Groeneveld in Baarn. U hoort ook vele bekende stemmen, U, Paul zelf, Joost Huizing... Henny Rassak en Michal Citroen, die naast mij zit, en ik. Wij zitten hier aan de Presentatietafel in deze prachtige zaal de Loge. Um, alles goed en wel. Paul van der Haag en Jan Hartrot nu dus in die beroemde keuken. Ik neem aan dat ze daar inmiddels, ja, daar zijn ze inmiddels gearriveerd. Um, Jan Hartrot is ook voorzitter. Nee, voorzitter van de stichting uh, Themajaar Historische Buitenplaatsen. Dat is René Dessing en die is daar ook. Paul? Ja, René Dessing is, uh, die is, die is ook in de keuken van de Groeneveld. Uh, of moeten we eigenlijk zeggen de keuken van Saartje? Hoe zit dat nou? Uh, René of Jan Harton? Ja, <totstuk> Voor ons beiden denk ik, uit onze jeugd, Jan, jij en ik... Uh, dit is een beroemde Nederlandse keuken, want uh, een zwiebertje... zoals uh, die uh, in een paar uitzendingen te zien is geweest... Uh, kwam vanuit deze uh, ruimte. Dus uh, als je op een gegeven moment Saartje aan een aanrecht ziet staan... dan sta je dus bij deze aanrecht. Weet je nog, René... De keuken van Saartje, dat is het domein. Daar ja, kan het zo fijn en gezellig zijn. zijn. <laughs> ja, klopt. Ja. Nou, nou, nou René Dessie, nou is het zo dat uh, ik ben door het hele kasteel gelopen, alle ruimtes uh, zijn hoog en statig kom je hier in de keuken, heb je opeens een heel nou, laag plafondetje. Nou. Heeft dat ermee te maken dat hier ook lager personeel ontliegt? Ja en nee. Laten we zeggen dat de keuken van Groeneveld... een uitzonderlijk grote keuken is, zei het al, met een wat lager plafond. Maar bij heel veel buitenplaatsen moet je je wel realiseren... dat de meeste mensen in de winter gewoon... die gingen in oktober weer terug naar de stad... en kwamen pas in april weer hier boven water. Uh, Groeneveld heeft een uitzonderlijk goed geoutilleerde... begaande grondverdieping, waar allerlei facilitaire ruimtes waren voor wild en voor opslag. En ook een keuken. Hiernaast is de lichtkamer, ook zo'n laag plafond. Dat denk ik ook personeel. Maar de meeste van die buitenplaatsen, bijvoorbeeld aan de vecht... zijn er maar een paar die een kelder hadden. De rest was allemaal niet onderkelderd. En hier op Groeneveld is na de recente renovatie... weer de hele keuken in zijn oude glorie hersteld. En het is een indrukwekkende keuken. Het is een prachtige ruimte. proberen hem eens een beetje te beschrijven. Je ziet van die oude grote koperen kraan. Ja. Uh, nou ja, dat was vroeger natuurlijk ja, een schouw. Een, een, ja, ja. Onder de schouw waren blokken. En daar kon het koper op uh, gezet worden. En dat werd aanvankelijk met hout. En later hout en kolen gestookt. Daar werden de goederen uh, de maaltijden bereid. En via een eigen trap. Want het, de gasten en het, uh, de bewoners hadden de hoofdtrap. En de personeel gebruikte een andere uh, uh, trap. Om, met, la, met lagere plafonnetjes ook? Of, nou en, ja, ach, het natuurlijk... Het, het, het, het, het, het is een hele andere ja. tijd. Dus, uh, het, het, die, die mensen die leefden gescheiden. Uh, en daar waren beide uh, groepen denk ik wel, uh, wel blij mee. Dit ja. is overigens ook de keuken waar later uh, Thijs van Leer nog... Uh, met zijn groep Jan Akkerman uh, Hollandse kaarsen hebben geproefd... en prachtige muziek hebben gemaakt hier op de vloer. Filmpjes zijn nog op YouTube te vinden. Ja. Hij zal vanmiddag hier overigens optreden. Dus voor iedereen die in Amersfoort, Utrecht een heel ja. goed, dichtbij... Ja, het is leuk op ja, hij, gaat, hij gaat ook bij ons voor optreden in een van de latere uren. Helemaal tot slot over deze keuken. Is er iets bekend over wat hier allemaal bereid werd? In dit ja. hart van het, uh, van nou, het kasteel? Of wat hier precies gekookt werd. Nou, er zijn bij het uh, samenstellen van het boek... dat heeft Janny van der Heijden onder andere behandeld... Uh, best wel aardige dingen. Bijvoorbeeld ook menukaarten terechtgekomen... en gastenlijsten van mensen die hier in de 19e eeuw te gast waren. En dat is, uh, dat is uniek en bijzonder. Ja. En volgens mij zit Jannie van der Heijden nu boven in een ruimte met een veel hoger plafond aan tafel. Bij Menno en je Dankjewel. Ja, dat klopt. Um, Paul van der Graag van OVT had het er net al even over. Over die handel in de 17e eeuw. De handel die Nederland groot heeft gemaakt. Die enorme invloed heeft gehad op het persoonlijke leven van alles en iedereen. Aan de ene kant natuurlijk die stad Amsterdam die explodeerde. Waardoor mensen naar buiten wilden. Zoals ook de eerste eigenaar van Groeneveld. En die handel had ook een enorme invloed op het persoonlijke leven. En, en ook dus op wat mensen aten en drinken. En al zei ik net al aan tafel, dus Jannie van der Heijden. Zij is televisie televisiemaakster, kok... en uh, met een enorme voorliefde voor geschiedenis... schreef zij een hoofdstuk ook in het boek over Groeneveld. Um, we hebben hem intussen geleerd van de mensen die al voor jou aan tafel zaten... dat de bewoners uit Amsterdam in de zomer naar Groeneveld vluchten... Um, ik begrijp dat ze alles meenamen hè, van Amsterdam. Huisraad uh, werd meegenomen, personeel werd meegenomen. en um, Eigenlijk was het een enorme volksverhuizing uh, twee keer per jaar. Van uh, de een naar de andere plek. Uh, wat later had men dingen dubbel, bleven er ook wel dingen staan. Maar in eerste instantie ging alles met een trekschuit uh, deze kant op. Ja, klopt. Ja, um... Het personeel, meubels, eten ook of kwam alles wat ze... Het grappige is dat het eten eigenlijk de andere kant op ging. Het grote voordeel van het eten op de buitenplaats was, was dat alles vers was. Dat is natuurlijk een enorm verschil met het eten in de stad... Daar moest alles aangevoerd worden. Nou, er waren natuurlijk geen koelingen, dus um, als er uh, een oogst was... dan ging dat naar de stad, maar dat was er natuurlijk niet binnen een paar uur. Dus je kunt je voorstellen dat voordat het op de markt lag... en voordat het dan ook verwerkt was, dat groente niet echt heel vers was... om over vlees uh, maar uh, te zwijgen. En hier was alles bij de hand. Groente, uh, er was een boerderij, de zuivel was bij de hand. Uh, vlees werd onder wat uh, betere omstandigheden Bewaard. Dus um, het eten was hier goed. Dus vanuit culinair oogpunt keken ze er naar uit dat. Half Absoluut. jaar op het Absoluut. buiten. Absoluut, ja. Want um, het, dat was natuurlijk een, uh, je was bevoorrecht als je alles zo vers van, uh, van het land uh, kon eten. En het overschot werd ingemaakt... en hoogstwaarschijnlijk ook in potten meegenomen naar de stad. Had dat een enorme invloed op de gezondheid ook van mensen? Nou, men was zich in die jaren ook wel heel degelijk bewust... wij zijn dat eigenlijk een beetje kwijtgeraakt... dat er een, een grote link was tussen eten en gezondheid... Um, die werd soms een beetje, uh, wij kijken daar nu tegenaan... alsof uh, ze het toen allemaal niet zo goed wisten. Maar er waren dingen die je moest vermijden om te eten... en dingen die je juist wel moest eten. Maar dat... Um vers gezond was, dat is ook nog wel eens door de eeuwen heen. Je moest niet altijd vers eten, want dat was ook ongezond. En die, en die handel in specerijen, dat maakt, neem ik aan... dat het eten heel anders gaat smaken, heel anders gekookt gaat worden? Het, ja, ik denk dat de specerijenhandel uh, niet alleen in Nederland... maar in heel Europa uh, een enorme verandering teweeg gebracht heeft. In eerste instantie waren de specerijen ongelooflijk kostbaar... Um, om een vergelijking te trekken voor... De, in de beginjaren was de prijs van een nootmuskaat kon je vergelijken met een hele koe. Dus dat waren enorme bedragen. Pas toen er meer en meer en meer aangevoerd uh, werd... Uh, um, zakten om... die prijzen ook. Maar um, wij denken altijd dat wij nu um, exotisch eten. Maar in die jaren, en zeker omdat er op de buitenplaatsen veel mensen ook wel... Uh, in Indonesië geweest waren... hadden wel een deel van die specerijen daar al leren kennen. Dus men had hier ook... Rijst, uh, rijsttafel. Um, dat uh, niet zo uitgebreid als in Indonesië. Maar men was er wel mee bekend. En hoe ja. verspreidde zich dat dan? Via koks- en keukenhulpjes? Ja. Of kwamen er toen ook al heel vroeg kookboeken van koken op zijn Indonesisch? Nee, dat, dat is pas van veel later. Maar het grappige is dat in um, die jaren. En um, het, uh, er is hier ook bewijs van. dat men recepten uitwisselde. En uh, dat de dames um, eigenlijk elkaar de loef af wilden steken met nieuwigheden. Dus um, er werd uitgewisseld... en ze zullen zelf natuurlijk niet in de keuken gestaan hebben... maar gaven wel hun uh, personeel in de keuken de opdracht... om um, toch vooral dat ook te gaan maken. En misschien wel weer met een link... waardoor ze toch weer afstaken van uh, de anderen. Ja, nou heb je menukaarten bestudeerd hè, uit die tijd... Yeah de hoeveelheden zijn gigantisch. Enorm, enorm. Ik kan er niks bij voorstellen meer nee. dat er zoveel gegeten kon worden. Ja, maar uh, de hoeveelheden waren echt enorm. Want je had echt... We kijken nu wel eens... Um, uh, er zijn chefs die dan tien gangenmenu's uh, um, op tafel hebben. Maar dan heb je allemaal hele kleine bordjes. Um, wat je in die jaren ziet, dat het echt overvloedig was. Als je... Geld had en als je um, middelen had, dan liet je dat ook zien. En dan wilde je dat delen. En um, de hele tafel werd volgezet. Wat niet wil zeggen dat iedereen ook echt alles at. Maar je had wel de keuze om, uh, om alles te eten. En dat waren soms inderdaad wel twintig gangen. Had dat ook weer te maken met, waar we het er straks over hadden... met die buitens, met, met ook pochen en laten zien hoe rijk en bijzonder je was? Ook zo'n hof dicht laten maken? Ja, Worden het was wel een, een, een manier om te laten zien hoe ontwikkeld je was... wat je had, wat je um, um, aan je, je tuinman bijvoorbeeld had een belangrijke rol. Want... Um, in zijn handen was jouw um, moestuin of uh, je siertuin. Dus daar was ook een hele goede band altijd uh, mee. En het was ook wel um, een status om de eerste, de primeurs zeg maar, uh, uh, te kunnen laten zien. En er zijn beschrijvingen dat um, het erom ging wie de eerste ananas van het seizoen bijvoorbeeld had. En dat, uh, ja, daar kon je dan mee zeggen, ik heb de eerste ananas. Maar hier werden ananassen ja, gedeeld? Ja, in, in kassen, ja. Ja, er was ook een enorme volière geloof ik... voor de gigantische hoeveelheid vogels die gegeten Enorm werden. Enorm veel vogels. Um, Folieres waren ook... Um, je had dan de kippen natuurlijk... Die, uh, uh, en gegeten en uh, voor de eieren. Maar er waren ook heel veel siervogels. Uh. En verder werd er hier natuurlijk uh, en, uh, op gejaagd en uh, zeker waterwild werd, uh, werd veel gegeten. Maar er werden vogels gehouden in gehouden In Voyager? Om, om te eten. Dus um, Bio-industrie af van La <laughs> Letre. Ja, het is ook nog nou, ja, geen Er werden vogels, kippen he, natuurlijk luistert, gehouden. En de verzanten, ik denk eerlijk gezegd dat de fazanten veel meer als siervogels werden gehouden. Om te laten zien, enorme diversiteit, er zijn ook enorme lijsten van. En um, dat als ze gegeten werden, dat ze echt wel geschoten werden in de omgeving. Ja. Ja. En wat was nou de kern van zo'n maaltijd? Is het was het toen, net zoals nu nog voor veel mensen geldt, vlees en daarna denken we eens over wat we eromheen doen? Um, Warmoes, groente, was uh, toch ook wel een, uh, een belangrijk uh, onderdeel. Fruit uh, ook wel, omdat, in, nogmaals, je had het hier vers. Dus um, dat was wel iets wat heel veel gegeten werd. Dus dat was een belangrijk uh, onderdeel. Er was wel, en daar moeten we ons niet in vergissen... kijk, hier op buitenplaatsen werd um, uh, uitgebreid goed gegeten. Maar dat was natuurlijk een enorm verschil met uh, de gemiddelde mens in Nederland... Um, hier werd met servies gegeten op, um, op het platteland, zeg maar, of in de stad. Had men niet meer dan een, een nap en een lepel, bij wijze van spreken. Dus je kunt je voorstellen dat het eten daar ook veel simpeler was. Daar werden pap, brood, uh, worst, spek gegeten. Terwijl hier had je de mogelijkheid om veel meer te eten. Ja, je had het net al even over dat servies. Dat, dat servies kwam ook helemaal uit Amsterdam op de koets of trekschuit. Ja, dat werd meegenomen, ja. ja het, het bestaan... Daar kunnen we van, van de bedienden. Daar kunnen we ons nauwelijks een voorstelling van maken... van hoe hard en gewerkt is. In er tijd. moet er enorm hard gewerkt zijn. Er zijn ook wel uh, lijsten bekend... waarbij uh, dus een schema gemaakt werd... hoe... Laat men op moest staan. Uh, de bediende moest natuurlijk iedereen wakker maken. Er moest, moest thee uh, gezet worden. Um, Eindeloos zilver gepoetst geloof ik. Van uh, uh, ja, en, en wat, wat te denken van de was. Uh, <laughs> Dat was natuurlijk ook uh, enorm. Uh, en uh, het, het, het strijken, het persen. Er werd, er werd hard gewerkt. En... Of keken de bedienden ook wel uit? Na, na een half jaar de stad uit en hier... Uh, in de stad was het ook hard werken, neem ik aan. Ja, maar ik denk dat het, het, het. Er kwam hier natuurlijk personeel uit de omgeving ook. Um, omdat er hier veel meer personeel en ander personeel was dan in de stad. Um, het was hard werken. Ik weet niet of er echt genoten werd van het buiten door het personeel. Nee, ja. Heb denk... je een beeld gekregen van het soort mensen wat hier de eigenaar was? Want dat, dat verandert. Hè? Er zijn steeds andere mensen. Steeds maar andere als Hasselaar bijvoorbeeld hè? in de. 18e eeuw als ik het goed zet. Die, die is twee keer eigenaar zelfs. Tussendoor gaat hij even naar Indië en dan komt hij weer terug en dan koopt hij het weer. Ja. Heb je een beeld van die wat soort voor mensen dat zijn? Um, wat, je kunt aan de hand van. Uh, je kunt zien dat ze dat ze verzamelden. Um, uh, dat kun je natuurlijk zien aan de hand van wat ze om zich heen uh, creëerden. Um, maar ook dat ze ontvingen. Dus je ziet ook wel dat er. het was een, een, een kleine bovenlaag. Men kende elkaar allemaal. Um, men uh, um, Net werkte? Ja, men netwerkte. En uh, het was ook in die tijd belangrijk wie je kende. Ja. Ik, ik ben gewoon nog zo nieuwsgierig naar dat eten. Waren er ja. nou ook trends? Net zoals je hier natuurlijk hebt, dan is opeens, hè, toen kwam de Mexicaan en daarna had je in iedere stad een Griek. En, uh, had je dat nou toen ook? Dat opeens een Duitse periode kwam? Of een... um, het, uh, het is in die tijd veel meer um, gekoppeld aan de kring waar je in zat. Want je kunt je voorstellen als er um, bij wijze van spreken iemand trouwde in de familie met een Franse achtergrond... dat er dan ook wat meer Franse gerechten uh, bij kwamen. En um, er zijn wel wat trends, maar de meeste trends in die jaren... zijn veel meer gebonden aan de mogelijkheden die de techniek bood. Want op het moment dat je van open vuur overging naar Fornuizen... Kon je natuurlijk ook veel meer maken. Kon je ook um, in plaats van het bakker die mooie pastijen maakte... kon men het in de keuken maken. Omdat je toen de mogelijkheid had om dingen op elkaar af te stemmen. En dat was daarvoor niet mogelijk. Je ziet ook in de 19e eeuw dat op het moment dat de industriële revolutie... Komt, dat er ook meer service komt, dat er voor alle schaaltjes komen. Dan krijg je die enorm uitgebreide serviezen. Maar ook vorkjes, lepeltjes voor de gekste dingen, zuurvorkjes. En, ja. uh, en dat, dat is eigenlijk veel meer in die jaren dus gekoppeld aan de ontwikkeling... dan aan trends... Ik denk dat dit echt zo'n moment is dat men thuis denkt... ik had al ontbeten, maar ik krijg toch weer trek. Ja. Heb jij dat ook niet zo? Ja. Ja. Er staan ook gelukkig hele lekkere taartjes. Ja, ja. Ja. Okay. Jannie van der Heijden, heel hartelijk dank dat Dankjewel. je bij ons was vanmorgen. Om um 11 uur gaat het Groeneveld Festival voor het publiek open. Um, u bent er alle van harte uitgenodigd hier op uh, Landgoed Groeneveld in Baarn. En gaat op verschillende plekken het culturele programma van start. Op muziekpodium uh, staat het duo Bella Viola als eerste gepland. Um, maar ze komen hier ook eerst eventjes bij ons optreden. Femke van der Winkel en Anna Wiersum. Hun eerste bijdrage is van Grajina Bazewich. Een traditionele Poolse dans en aansluitend duet van Hans Badings Serenata. ...luistert nog steeds naar OVT en Vroege Vogels. Samen vandaag OVVT Natuur en Geschiedenis op Radio 1. Met live muziek van het duo Bella Viola vanuit Buitenplaats Groeneveld. Ja, we hoorden net uh, Jannie van der Heijden praten over al dat eten wat hier uh, geconsumeerd werd. Uh, grote porties, grote hoeveelheden. De eigenaar wilde natuurlijk iedere dag vers fruit en verse groenten op tafel. En daar hoort ook een enorme moestuin bij. En ik zeg enorm... Kwart voor zeven toen ik hier aankwam bij het kasteel, ben ik even die moestuin ingelopen. Hij is echt reusachtig. Die moestuin is te vinden langs de oprijlaan. Uh, uh, Henny Radstaak bevindt zich nu in de moestuin. Henny, ben je al verdwaald? Ah, bijna. Nou, oh. nou dat, dat is toch wel lastig hoor. Want het zijn allemaal rechte lijnen. Dus oh ja. als je maar door blijft lopen, dan kom je er wel. Ja, het valt me wel op dat sinds uh, vanaf tien uur gaat het eigenlijk alleen nog maar over eten. Uh, we zijn in die moestuin met Geert Bungeberg, beheerder van de Staatsbosbeheer. Eh, beheerder van een uh, moestuin. Oh ja, ook een uh, moestuin. Dus en een dus... siertuin? Ja, en een siertuin. Want dit is, we hebben even gekeken, dit is toch wel uh, uh, twee voetbalvelden ongeveer? Ja, dat is, uh, ja, dat is een hectare ongeveer. Ja. Als je vanaf het kasteel de tuin inloopt, dat is mooi. Ja, aan de ene kant uh, met onmuur, aan de andere kant een heg eromheen. Ja, dan, uh, het eerste gedeelte is siertuin, dat zijn de bloemen. Ja. Wij staan nu ongeveer in het midden, net voorbij de boomgaard, uh, bij de kruiden. Ja. En dan heb je daar uh, de moestuin uh, ja. richting de weg. Ja, nou, hier heb je dan de moestuin. Dat uh, is uh, voor particulieren, dat uh, verpachten we. Nou, daar heb ik ook veel contact mee. En het is een beetje de bedoeling dat die particulieren... toch een beetje in de oude stijl hun moestuin onderhouden. Dus een beetje uh, in de jaren 50-sfeer. Dus niet met allerlei uh, prolaria wat je tegenwoordig allemaal in die... Uh tuinwinkels gaan kopen, maar een beetje ouderwets. Jaren 50-sfeer, maar laten we nog even verder teruggaan in de tijd. Is het nou ook de tuin zoals die er in, ja, in de 18e eeuw uh, al uitzag? Nou, voor, voor een deel wel, want je had natuurlijk in de 18e eeuw ook je fruit. En ook voor een deel bloemen voor om, het, uh, om het kasteel op te sieren. En je had uh, natuurlijk de slangenmuur voor het uh, vroege fruit... en het uh, ja, bijzondere fruit zoals persteken... Want uh, rijke landheren wouden natuurlijk wel een uh, lekker stukje fruit uh, op zijn tijd. Dan nog even een slangenmuur. Slangenmuur, dat is uh, dus een muur die echt op het zuiden staat. En die wordt warm. Dus weinig, uh, weinig wind en veel zon en warmte van de muur. En die muur geeft dat weer af, die warmte, s'avonds en s'nachts. Dus het, ja, het klimaat is eigenlijk meer uh, mediterraan geworden. En daardoor krijg je dat uh, mooie fruit zoals persieke... Vijgen staan eraan. Nou, je had ook peren. Dan had je lekker, vroeg uh, lekkere sappige peren. Wat ze natuurlijk met uh, heer konden eten. Een ja. slangenmuur heet hij. Omdat als je van boven kijkt, dan kronkelt hij uh. Ja, dan kronkelt hij. Ja, dus jij krijgt een soort nestjes waar die warmte dus uh, wordt uh, opgevangen. Er dus ja. ook druiven konden daar staan. Zit nu wat, uh, kunnen we nu wat gaan oogsten? Of, uh, is nou, het ja, kunnen we kunnen even kijken of er wat aan zit. We lopen even weg, dat is trouwens ook wel leuk. Behalve het, het echte kasteel Groeneveld. Er staat hier ook nog een ander kasteel hier in de, in de moestuin. Laten we even ja. achter ons. Nou, we even hebben het? hier ook een uh, ander kasteel gemaakt voor uh, onze vrienden, de insecten. Een insectenkasteel. Een insectenkasteel. En uh, nou, Dat wordt altijd uh, gebruikt door... Uh, ja, soms zit er zelfs een vogel in. Maar uh, metselbijtjes uh, voelen zich daar heel prettig. En uh, allerlei porretjes. Nou, het, is, en, het is het jaar van de bij, hè? dus daar moet je er wat mee doen. natuurlijk. ja. ja. Nou lopen we richting de slangenmuur. Daar komen we nu aan. Hij, uh, ja, het zijn niet echt uh, weet dat? Van die vloeiende zoiets nee. in zitten. Ja, die hier zit wel iets uh, vloeiends in, maar het is niet echt een uh, deze muur is opnieuw uh, opgemetseld. Dus het echte, uh, wat hele mooie ronde, dat dat is eruit. Maar het effect uh, en het sfeer is ongeveer hetzelfde. Nou, hier staat bijvoorbeeld een uh, appelboom. Nou, hier kan je dan je tegen de muur, je, te tegen de muur. En uh, nou, hier, hier, heb je dan, uh, hier kan je dan uh, vroeger appels plukken. Nou, hier staat dan een uh, persikboom. Die heeft ook volgehangen. En uh, nou, hier, kan je dan, uh, hier werden dan de persiken lekker geplukt. Laten we een stukje teruglopen. Want uh, uh, het is, ja, hier, hier haalden uh, de bewoners van het kasteel dus vroeger hun eten uit. Uit deze tuin. Uit deze tuin, ja. Zie wij al uh, nou, tientallen tuinmannen druk? En die verzorgden hier het eten. En nu doet, nu doet Stadsbosbeheer dat? Nou, wij onderhouden voor... Ja, wij, nu doet Stadsbosbeheer dat. En ik werk dan uh, met aannemers en we hebben hier iets, drie vrijwilligers die meehelpen. Dus uh, zodoende kunnen we dit in stand houden. En die nou. strakke indeling, die rechte paden, dat is typisch... Dat is typisch Frans. Franse stijl? Franse stijl, ja. Je had dus... Uh, ja, ik dacht, de 17e eeuw was het nog Franse stijl. Dus dat is allemaal in rechte lijnen, net zoals... Uh, ja, verzaaien. Dat is ook allemaal recht toe, recht aan met heggetjes. Ja. En dat was hier ook. En op een gegeven moment uh, kwam de Engelse landschapsstijl, meer romantisch. En dat is allemaal met kronkels en zo. Maar wij hebben er hiervoor gekozen om toch die, uh, dat heg en de, de, dat uh, symmetrische lijnenpatroon weer uh, aan te houden hier. En dat houdt Staatsborgs weer netjes in stand. Dat <laughs> proberen wij zeker netjes in stand te houden. Dank je wel. Absoluut. Henny Radstaak en Geert Bungenberg in de Moes- en Siertuin. Hoewel het ook een beetje klonk alsof zij tussen het wijvend uh, riet stonden. Uh, dat lag niet aan, onze, aan uw radio, maar dat lag aan, de, aan de, de verbinding hier, denk ik maar. Ja, nou zijn tijdens zo'n speciale uitzending als vandaag veel dingen anders dan anders. De locatie, de vermenging van natuur en geschiedenis. Maar gelukkig op zo'n dag als vandaag blijven veel dingen bij het oude. Niet alleen de stemmen van Paul van der Graag, Hennie Radstaak, Joodst, Huizing... maar van een van de vaste over de hier is. En ik kondig haar weer met blijdschap aan. Nelleke Noordervliet. Ik mag graag en met instemming het wonderschone gedicht van J.C. Bloem citeren... dat als volgt begint. Natuur is voor tevredenen of lege. En dan, wat is natuur nog in dit land? Een stukje bos ter grootte van een krant. Een heuvel met wat villaatjes ertegen. Hoewel ik het met hem eens ben, vraag ik me wel af wat Bloem bedoelde... met tevredenen en legen. De Nederlandse natuurliefhebber is allesbehalve tevreden... en leeg is hij nu juist niet. Leegte is precies wat men in de natuur zoekt. Het hoofd leegmaken is de uitdrukking die door gehaaste stedelingen wordt gebruikt... om het doel van een weekend in het groen te omschrijven... Vervolgens worden dan in de geduldige natuur allerlei activiteiten ontplooit... en evenementen georganiseerd, opdat het maar niet saai wordt. De grootste bedreiging voor het verblijf in de natuur... en Bloem is vroeg genoeg gestorven om dat niet mee te hebben hoeven maken... is juist de noodzaak de natuur enerverend te maken. Er moet gekajakt, wildwatergevaren, watgelopen, bergbeklommen en hakt worden... Parcoursen worden uitgezet, stormbanen geformeerd... wedstrijden georganiseerd. Er wordt gepiknikt en gebarbecued op daartoe aangewezen plekken... tot de hamburgerwalm het bos een voorportaal van de hel maakt. Toegegeven, er wordt ook heel wat afgemediteerd en geyogaat of getai-chi'd. Maar hoe dan ook, doodgewoon leeg aanwezig zijn omringd door de volmaakt onverschillige natuur, is er niet bij. De natuur moet iets bewerkstelligen. Ze moet genezen, helen, ruimte maken, verstrooien, kalmeren. De mens geeft haar een taak. Omgekeerd neemt de mens ook een taak op zich. De mens zweert de natuur te beschermen en te behouden. Soms doet de mens dat door ergens een hek omheen te zetten... en de boel de boel te laten... Goed idee is dat trouwens. Soms doet de mens dat door te beheren en dus in te grijpen... met het doel de natuur te houden zoals de mens denkt dat ze gehouden moet worden. Daar willen nog wel eens conflicten over ontstaan. Er moeten wilde runderen in de Oostvaardersplassen. Ze moeten bijgevoerd. Nee, ze moeten niet bijgevoerd. De Oosterscheldedam moet open. De Oosterscheldedam moet dicht... Al dat geklets illustreert alleen maar dat Nederland geen natuur meer heeft. Alles is cultuur. Alles is een kiekje, een postzegeltje schoonheid... een vierkantje geschilderde ongereptheid. Is dat erg? Nee. Maar laten we niet net doen of het natuur is. De natuur zelf heeft in dit alles uiteraard geen stem... omdat ze niet kan praten. Ze neemt op haar manier wraak voor wanbegrip en menselijke hoogmoed... Niet dat ze dat bewust doet, want de natuur heeft geen bewustzijn. De natuur is wat ze is en zoals ze is en altijd is geweest. Het zit in de inmiddels totaal geperfecteerde natuur van de mens... tot extreem gedrag over te gaan in de natuur. Ze noemen het uitdaging of zoiets. Daarvoor moeten natuurliefhebbers uiteraard Nederland verlaten. Met of vaak zonder kennis van zaken doet men totaal onverantwoorde dingen... De steile noordwand van de Eiger beklimmen zonder touwen. Buiten de pistes skiën als er lawine gevaar 4 dreigt. In de krater van een vulkaan afdalen. Met een kano de Atlantische Oceaan oversteken. En dat heet dan moed. Of je grenzen opzoeken. Dwaasheid is het. Vervolgens moeten de mensen van de hulpdiensten hun eigen leven wagen. Was de natuur maar voor tevredenen en lege. Die zitten net als ik deze zomer in de Franse Alpen met een boek buiten. De blik af en toe gericht op de roerloze bergtoppen aan de overkant. Die bergtoppen daar, ik hier in mijn stoel. Dat heb ik bij mijzelf overdacht. Domweg gelukkig in Gemillon. Dank je wel, Nelleke Noordervliet. op zo'n... Postzegeltjes, schoonheid zoals Nellek het noemt, zitten we vandaag toch maar weer mooi. Hier in ja. Kasteel Groeneveld. We gaan even het historisch archief in, want daar is een prachtige reportage... om vroege vogels te vinden waarin Han Reiziger van de VPRO de hoofdrol speelt. Een prachtcombinatie van natuur en geschiedenis van Vara en VPRO. Ja, en wel een Han Reiziger heeft zo'n twintig jaar geleden... een speciale wandeling rond Groeneveld gemaakt. En op allerlei plekken in het park verzon Han dan muziek die paste bij die plek. De muziek was op een geluidscassette te huur. En dan kon je rondlopen over het terrein en kwam je bordjes tegen met informatie. En daar zette je dan die cassette recorder aan. De bordjes staan nog overal, maar de geluidscassettes worden niet meer uitgeleend. We laten u het begin horen van een reportage van 20 jaar terug. Carla van Lingen ging op pad met Han Op pad, Han? Kaart in de hand? Ja. gaan we een wandeling maken. In de tijd is het, hè? Het was maar waar dat je echt in die tijd terug kon... Maar in de verbeelding gaan we kijken hoe dit landschap, kasteel Groeneveld, en het kasteel met zijn tuinen, er door de eeuwen heen, want dat is het eigenlijk, uitgezien moet hebben. Het aardige is dat je dat met behulp van muziek kan doen. Wat de mensen die hier straks die wandeling gaan maken, gaan beleven is een soort... Ja, een soort hoorspel, wat ze zelf een beetje maken. Hè? Mm -hmm. Want je mag zelf je techniek bedienen, je mag het bandje starten wanneer je wil. En door middel van uh, de teksten die je, die je hoort, en de muziek... en ook nog uh, de klanken, want het is een soort uh, klankschap, heet het. Ja. Dus het, in plaats van landschap is het een klankschap. Dus die, die weg... Die we nu lopen en het punt waar we straks naartoe gaan, dat heeft iets te maken met het vroegere groene veld, het vroegere landschap. Nou, hoe, hoe kan je dat verbeelden? Op, op allerlei manieren. Je kan het vertellen, dat is natuurlijk aardig. Maar je kan het nog heel sterk onderstrepen door daar muziek bij te zoeken, waarvan je denkt, ja, dat heeft iets met dat verleden of met die tijd te maken. Nou, wat we doen is eigenlijk, we gaan naar, het, naar de oertijd. Hè? Bijna het ontstaan van dit landschap. Toen het allemaal ruig en wild was. Naar ja, bijna de Industriële Revolutie. Wat heeft dat nog teweeg gebracht? Want well, het is natuurlijk niet meer stil hier. En er is ooit eens een trein aangelegd. die dat landschap ging doorklieven. Dat heeft dat landschap, zo moet je het zien, allemaal meegemaakt. Als het landschap zou vertellen, zou het dat verhaal. Dat zou het mooiste zijn, hè? Als het landschap dat zelf. Dat was het een echt klankschap. Als het landschap zelf het verhaal zou vertellen... zou het allermooiste zijn, denk ik. Waar lopen we nu aan? Door het oerlandschap. We gaan dus echt uh, heel ver terug in de tijd. En hoe ziet zo'n oerlandschap eruit, hè? Ja, je kan je hier voorstellen, denk ik... dat het uh, moeras is geweest, hè? Ja. Hey, wat voor beesten zullen daar gelopen hebben? Hoe werd het bewoond? In ieder geval was het waanzinnig primitief... Dat, dat heb ik geprobeerd om die primitiviteit in, in, in muziek te laten verklanken. Eh, welke componist is met die oermuziek bezig geweest? Nou, volgens mij is dat Stravinsky geweest. Stravinsky. Ja, als je de zakken de hoort, hè, dan is dat zo... Ja, is, is dat, zo... dat zijn van die oerklanken. Dat is... Ik kan je voorstellen dat de eenzaamheid van die God bijvoorbeeld al in het begin... Uh, ja, dat het dat, dat, dat, dat misschien een soort dwalend mens is geweest. Je stelt je maar wat dingen voor... en ineens die, die, die, die wilde klanken... het was allemaal zo primitief. En ja, vol, volgens mij verbeeld... dat had de natuurlijk nooit van zijn levensdagen in zijn hoofd heeft gehad. Dat verhaalt hij van mij. Maar voor mij werkt het zo. Ik bedoel, en ik hoop ook maar weer... we ga je weer... Iemand die nou deze wandeling maakt, we moeten wel uh, de wandeling in de gaten houden. goed ja, even op goed, het kaartje he? kijken. Kijk maar even op het zo. Ja, nee, maar zo gaan we parken. Dat ja. is niet goed. Um, maar je hoopt maar dat uh, de mensen die nu straks die wandeling maken... Dat ze dat ook zo dat, beleven. Dat je, ja. dat je dat ook beleeft. Kijk, het is natuurlijk nou, ontzettend geciviliseerd, hier. Ik bedoel, allemaal netjes aangelegd. Oh, hier, maar, wat zou je er nu bij denken, bijvoorbeeld? Toen was het Strawinski. terug in de tijd. Ja. En kijk eens om je heen, wie zou... Je komt nu al heel gauw op, op, op het Engelse repertoire terecht, hè? Ja. Het is, is, is een beetje Engels... Uh... Nou, daar zit straks ook een stukje van Williams in. En dat zou hier veel meer bij passen. Ik bedoel, of een stukje Elgar, of uh, iets heel, heel kleurrijks... maar heel... Uh, ja, niks agressiefs meer, hè? Ja. Het, dit is toch niet agressief, het landschap waar we doorlopen? We gaan nou maar eens terug. Toen hier helemaal niks was... Nou, hoe moet het tand geweest zijn? Dan kon je misschien niet eens lopen. Verdronk je, stel je voor. He? Ja, prachtig. ja. Het is eigenlijk wat je doet, uh, ontwerpen met muziek, hè? Ja. ja, ontwerpen met muziek en met de, met de hulp van uh, de mensen die dus veel van dit park afweten. Want er is natuurlijk er is veel geschiedenis over het park, hoor. Dat, uh... Maar het is vooral het, het, het soort... Uh, de verbeelding hè? moet, moet uh, op hol gaan nu. Dat is het mooiste. Bij de muziek en bij... Hier hoor je nou wel kinderen. Ja. Maar sterk dat dat nooit het geweest is vroeger. In de oertijd, nou waren er wel kinderen... maar waarschijnlijk hebben die niet zo onbevangen rondgelopen, hè? Zeker niet in, in nee. een landschap zoals dat toen vroeger was. Nee, helemaal niet. We gaan goed, we volgen nog steeds de route op ja, de Walkman. Het is een endlopen. weet je dat je twee uur onderweg bent? Jezus. Als je die wandeling maakt, hebben de mensen wat aangedaan. Kijk, we zijn nu... We moesten het pad rechts, hè? Ja? Ja, ben jij goed in kaart lezen? Absoluut niet. Nee, kijk, dit is... 2, 3, 2. Hier, we zijn ja. bijna deze. Ja, zijn hier, dit paadje lopen we nu, hè? Ja. Of dit is één? Ja, oh, dat... Heerlijk. Han Reiziger met Carla van Lingen in het bos. De hele reportage gaan we vooral eens terugluisteren. Van ongeveer 20 minuten is te vinden op vroegevogels.vara.nl. En daar kunt u de klankschapreportage downloaden. Ja, niet echt de OVT-woorden, maar ik ga nu het toch gewoon uitspreken. Kom op, Michal, je kunt het. De Pracht Vlamhoed. Het echt Judasoor, de gewone zwavelkop. Heel goed. Allemaal prachtige namen van paddenstoelensoorten... die hier regelmatig rond Kasteel Groeneveld gevonden worden. Henny Radstaak is op zoek naar allerlei paddenstoelen nog steeds... met mycoloog Aldert Gutter. Ik geloof dat het een, een slecht paddenstoelenseizoen is. Henny, hebben jullie wel al wat kunnen vinden? Nou, of namelijk Aldert Gutter, die uh, met hoed en op klompen... Uh, al vanaf het begin van de uitzending, vanaf acht uur, uh, ja, hier rondloopt. Hoeveel soorten? 43 tot nu toe. Is dat goed voor... Uh... Ja, het is meer dan ik verwacht had, omdat het uh, zo droog was. Maar het zijn toen kleine paddenstoeltjes, daar verstopt tussen het gras. En als je goed kijkt, dan kom je toch uh, heel wat tegen. En eekhoornsbrood, nou ja, die was wel uh, 15 centimeter hoog. Kon... Toch dit uur over eten hebben. Ja, <laughs> ja precies. We hebben hem laten staan. Okay. Maar ja, deze kun je echt niet missen. We staan naast een, een, ja, een dood, dode stompboom, uh, drie meter hoog. En ja, dit is, dit is geen eekhoorntjesbrood, maar het zit ongeveer zit op... Nou, nu op ooghoogte zit een soort, uh, soort zwam. Wat is het? Uh, nou, ik was heel verrast. Ik dacht dat ik op een weerschijnzwam afliep. Daar heeft hij ook alles schijn van. Maar uh, deze boom, die, uh, die ongeveer op drie meter hoogte is afgebroken... en die voor de helft is ontschorst. Er liggen wat schors onder. Ik denk, dat kan niet. Het is een naaldboom. En... Uh, het kan eigenlijk nog steeds niet, maar ik ga het thuis onderzoeken. Ik denk dat het een dennenvoetswam is. En die zit normaal aan de voet van bomen. En deze groeit inderdaad op ooghoogte. Maar hij heeft er verder alle schijn van. Heel, heel verrassend. Het lijkt alsof hij begroeid is met een geelachtige mos, hè? Nou, hij heeft een hele filterige bovenlaag. Ja. En als je er dus onder kijkt, dan heeft hij geelbruine poriën. Die zijn een klein beetje hoekig. Die zijn al goed te zien. Dus nou, onder een microscoop thuis zal wel blijken of mijn vermoeden juist is. Je ah, gaat weer een stukje wetenschappelijk onderzoek plaatsvinden. Dan lopen we even naar de andere kant van het pad. Want hier staat ook een dode boom. Een stuk hoger nog en daar zit veel meer aan nog. Tenminste, ik tel zo al drie, vier soorten of niet? Uh, dit is een dode beuk. En we zien aan de voeten een reuzenzwam. Echt een Ongelooflijk groot uh, paddenstoel. Ja, het, is, het is al een beetje vergaan eigenlijk. Het is gek, die is denk ik van de zomer al ontstaan. Hier en daar ziet, ziet hij nog vers uit, maar is niet mooi. Maar in ieder geval dat is een paddenstoel, die wordt wel 60, 70 centimeter groot. En hier zie je nou halverwege. Het is een, wel een parasiet. En deze bomen zitten ook andere paddenstoelen op. Dat zijn echte tonderswammen. Dat zijn uh, paddenstoelen die het, de houtstof uit de boom verteren, waardoor eigenlijk de, de, de vezelstof die blijft over, witte vezels, en dan wordt het hout eigenlijk heel zacht van. En op een gegeven moment breekt zo'n boom dan ook gewoon letterlijk dwars af. En we zien ook een stam, ongeveer 7 meter hoog, en daarboven is niets meer. Nee. Het is gewoon alleen nog maar een, een, een staketsel, een stam. En uh, daar zitten nou, drie soorten zwammen op, alleen die... De derde soort die ik hier zie, die zit zo hoog. vijf meter hoogte, daar kun je niet bij zonder ladder. Ja, ik kan niet eens zien wat het is. Zijn misschien oesterzwammetjes, een hele dichte bos. Maar ik, ik had een verrekijker mee moeten nemen. Ja, die heb je als mycoloog eigenlijk nooit bij je. Wel de loep, hè, top? Wel een loep, uiteraard, ja. Maar die, deze boom is ten prooi gevallen aan de tondenzwam? Aan de tondenzwam. Dat is natuurlijk het mooie van oude landgoedparken. Dat er gewoon oude bomen staan. En uh, die bomen die, ja, die, die gaan op een gegeven moment stuk. En dat kun je zonde vinden. Maar in werkelijkheid biedt zo'n boom natuurlijk gewoon uh, aan ontzettend veel leven weer, weer nieuwe voedsel. He, op een beuk kunnen in, in het loop van zijn leven zo'n zo 200 soorten paddenstoelen voorkomen. En dan hebben we het ook over een beuk die 200, 300 jaar oud is. Vind ik mooi. Dood doet leven. Juist. Ik zie het zo voor me dat uh, Hennie uh, Aldert-Schutter even op de nek neemt... om toch die tondenzwam van iets dichterbij te gaan <laughs> bekijken. Henny succes. Um, We zijn weer terug in de loge uh, hier in Kasteel Groeneveld. En voor de tweede keer zijn hier uh, Femke van der Winkel en Anna Wiersum. Het duo Bella Viola, zij spelen werk van kjörg Philip Telemann... zijn sonate nummer één voor twee violen. Bella Viola straks nog te bewonderen als u hier het, uh, het festival van het goede leven gaat bezoeken op het muziekpodium. Hoe laat, dames? 11 uur. 11 uur. Oh, nou, dan uh, moet u rennen, zo dus over 13 minuten. Uh, dankjewel. <laughs> ja, u hoorde Teleman. En in zijn tijd, denk ik ongeveer, begon een enorme groei van buitenplaatsen. Het waren er in Nederland ooit zo'n 6000. En nu zijn er 551 over. Wat is er gebeurd met de rest daarover? We praten nu aan tafel bij ons en als u vanaf vanmorgen acht uur heeft geluisterd... dan heeft u ze al eerder gehoord, de historicus René Dessing, voorzitter... of kunsthistoricus, voorzitter van de stichting Themajaar Buitenplaatsen... en bijzonder hoogleraar Buitenplaatsen van de Universiteit van Groningen, Ime Kuiper. Hier opnieuw, welkom. Um, van 6000 naar 502. wat is er gebeurd? Um, veel. Um. Er zijn door de eeuwen heen natuurlijk 6.000. Nooit in één tijd. Dus vier eeuwen lang bij elkaar mogelijk 6.000. En de 551 zijn de officieel door de Nederlandse staat gewaarmerkte buitenplaatsen. Er zijn er wel wat meer, maar die zijn officieel. Um, ik denk dat uh, de, met name in de 20e eeuw... de stedelijke uitbreidingen, uh, uh, uh, herstructurering, herbestemming... Uh, het aanleg van stadsparken een hele belangrijke reden is. Economisch tij ook, de, de kosten van zo'n buitenplaats... zijn heel veel mensen be, uh, bepalend geweest. En het was op een gegeven moment veel goedkoper... om die buitenplaatsen van de hand te doen. Want je kon die grond verkavelen en verkleinen... en je, je ving je geld. En ook alle materialen werden uh, verkocht. Dus, we... heel veel, dus heel veel gebouwen zijn er nog wel... Maar er zit die, nu, die zijn nu opgeslorpt door de stad en er zit gewoon een advocatenkantoor in... Dat of is een bibliotheek, ik, ja, of ook. En dan het is, heet het geen buitenplaats meer. Ja, maar nee, veel van die 6000 gebouwen zijn er ja, nog. Een complex historische buitenplaats is een buitenplaats... waar het geheel van huis en tuin nog in, in orde is. Zoals hier. hier. Zoals hier, maar de lijst had veel groter kunnen zijn. Want er zijn er sowieso wel complexen waar het nog wel een beetje klopt. Maar er zijn ook tuinen. Bijvoorbeeld in Heemstede heb je groene uh, Groenendaal, een park. Dus het huis gesloopt. Is geen officiële meer. Maar alles is er nog, op het huis na. Ja, het is vaak ook een kwestie van geld. Hè? Het kost ook iets, een buitenplaats. Dus uh, je moet het geld maar uh, he, ervoor hebben om het uh, te kunnen onderhouden. Iets anders is, en dat zie je vooral bij de adel. De adel die sterft eigenlijk uit in de loop der eeuwen. Dus vanaf 1600 vind je overal in de republiek een soort uitstervingsproces van de adel. En dat komt omdat de dames en heren heel graag met elkaar trouwden. Dus dan, komt er echt, dan is er niet zoveel aanwas. Nou, wat doe je dan met al die kastelen? Je erft het ene kasteel, je erft het andere kasteel, en nog een kasteel... Ja, dan heb je opeens drie kastelen. Dus ja, dan kunnen er ook wel twee weg. Ja? Nou, is er dan een rijke stedeling in de buurt die wel ook op een kasteel wil wonen? Goed, dan wordt dat kasteel bewoond. houden we nog een derde kasteel over? Ja, misschien moet dat dan nou maar weg. En zetten we daar bijvoorbeeld een boerderij neer. Dat is heel vaak gebeurd door de eeuwen heen. Dus je, hebt, je vindt voortdurend dus bouw, bouw, bouw. Maar ook afbraak, afbraak en sloot. Maar kwam dat ook omdat er trends waren? We hadden het natuurlijk over buitenplaats, landgoederen, soorten tuinen. Kwam er ook een trend dat de rijken van Nederland hun geld in andere dingen gingen steken dan een buitenplaats? Of? Nou, ik denk dat die, die buitenplaatscultuur die heeft een hele lange duur hoor. Wel in, in, in, in Nederland. Maar je kunt wel zeggen dus dat, dat met name weer bij die, bij die adel... Ja, en, en, en ook bij wat daar tegenaan ja, daar zie je heel duidelijk en zoals, ja, dat dat geld ja, een heel belangrijke rol speelt. Van, kun je dat echt uh, kun je dat opbrengen? En, dat is, uh, en, en je moet dus ook heel goed kijken dus, uh, waar je bevindt in Nederland. Ja? Dus het maakt om de drommel iets uit als je praat over buitenplaatsen in Friesland en Groningen... of je hebt het over Holland. In Holland heb je echt te maken met de problemen van de verstedelijking. Ja? Ook met, uh, met een inzakker in de economie, zo rond 1800. He, dus dan uh, dat kunnen de dames en heren het niet meer betalen. Crisis in de economie. Ja, crisis, crisis in de economie. He, en, dan, en dan komen er hele slimme uh, jongens en die zeggen van, oh nou, maar die sloop is ook interessant. Al die bouwmaterialen kunnen we best weer gebruiken om er andere dingen mee te bouwen. Dus en zo ging het ook steeds in de loop der tijd. Ja, dus je hebt hout, bekend... hout kun je hergebruiken. Dus... Ja, dat is een bekend jouw, figuur ja? geloof ik in, in de 19e ja. eeuw, Frederik de Sloper. Nou hmm. nee, die heette volgens mij meneer Kaal. Hmm. En daar komt het woord kaalslag vandaan. Die, die, die, die kocht die buitenplaatsen op, uh, met name in het Westen. En, en wat Ime zegt is helemaal waar, de, de verschillen zijn groot. En wat misschien nog wel belangrijk is, dat is nog niet echt gezegd vanmorgen. Er zijn uh, natuurlijk hele grote en hele... Uh, er zijn buitenplaatsen van allerlei maten geweest. Je had ook gewone Amsterdammers die, ja. als ze de kans kregen, naar buiten gingen. En die zaten in de 19e eeuw bijvoorbeeld op een theekoepeltje... met een tuintje ergens aan een watertje. Dat waren Alleen de... een theekoepeltje? Ja, dat gebeurde. De, de Haardammer treksvaart stond vol met kleine tuinen. En dat, dat weten we nog uit de, de camera obscura. Dan gaat de familie naar buiten en dan gaat meneer dan, uh, de zoekt de familie op en die moet dan... Die, want het wordt keurig gezegd, de familie is naar buiten... en dan komt hij op het buiten en dat blijkt gewoon een heel eenvoudig theekoppeltje te zijn... waar de familie zit. Maar we hebben al eerder geleerd dat de buitenplaatsen vooral de rijke burgerij is... Ja. en niet die adel waar u het net over had, meneer Kuiper... Um, dat erfrecht in Nederland maakt het ook niet makkelijk, hè? Nee, natuurlijk. Dan, ga je, dan moet de zaak opgesplitst worden. En, dan, uh, en uh, ja, zeker de kinderrijkdom in, di in dit milieu. Dus wie krijgt het dan? Ja, ja dus dan, dan krijg je kwesties, hè. Dus, ja. dat, uh, dat, is, dus dat is lastig. Het is dus bekend dat, ik weet van een, een patristische familie in Amsterdam... die op enig moment bij elkaar meer dan 300 buitenplaatsen in hun hele familie hadden. Dus alle kinderen kregen, als er geld was, ook weer een buitenplaats mee. Wie zijn dat? Ja, och, de, nou ja, goed. De Van Egers, er waren natuurlijk uh, een aantal van die families. De Van Lenneps, die, dat waren allemaal families die ze, die ze hadden. Twaalf kinderen, zes kinderen. Als het geld er was, dan kregen zij een buitenplaats. En mee. zijn dat nu ook de families die nog steeds uh, op die... Want van die 551 buitenplaatsen zijn er geloof ik zo'n 300 nog in particulier ja. bezit. Zijn dat dezelfde families? Nee, dat, dat is, natuurlijk zijn er uh, bijvoorbeeld een aantal adellijke families... die daar nog steeds resideert of zit. Maar er zijn ook nieuwkomers bij. Er zijn, dat, dat is een Gemeleerd verhaal. Vergeet ook niet dat bijvoorbeeld uh, onze koningin op Huis ten Bos ook op een heel belangrijke buitenplaats woont. Het Katshuis, waar we nu op dit moment uh, veel van zullen gaan horen de komende week, is een hele belangrijke buitenplaats van uh, Jacob Kats die daar aangelegd is. Uh, ze zijn overal, alleen ze worden vaak niet meer als zodanig gezien of benoemd. Maar uh, het, het is een, een hele waaier van betrokkenheden, zomaar zeggen. Soms zijn het ook kantoren of. of uh, uh, uh, kloosters. Maar als je dan dus kijkt van die 6.000 naar uh, 500, 550, uh, dan, hey, dan is het eigenlijk Groeneveld nog goed, goed afgegaan. Groeneveld is... is geluk uh, hier ja, barn. Nou, geluk. Ik denk dat hier... Kijk, waarom zijn ze er nog? Die plekken zijn er nog omdat door de eeuwen heen die geluk hebben gehad dat er warmte is gegeven. Dat er mensen zijn geweest die om die specifieke plekken hebben gegeven. Uh, al die en andere die plekken... het geld hadden natuurlijk. En die het geld hadden, ja. Geld is natuurlijk een essentieel gegeven... Uh, in het geheel, uh, maar de plekken die de, de verbintenis met de emotie... met de koestering van het groen en van het huis verloren... die zijn meestal ook gewoon gesloopt. Ja. Um, en, ja, en meneer Kuiper, u als hoogleraar nou ja. doet natuurlijk ook alles aan... om te zorgen dat mensen dat geld er maar in blijven storten. Nou, ik wil er vooral voor de kennis, hoor. Oh. De kennis rondom de buitenplaatsen. En, en... Ik vind het wel erg om even te zeggen nog over die 500 en die 6000. Het is nou net ook hoe je de buitenplaats gaat definiëren, ja? René had het over 550 geoormerkte buitenplaatsen in Nederland. Echt? Dat ja. kun je heel makkelijk verdubbelen, hoor. Dus je kunt zeggen van, met een wat ruimere definitie... zonder het oormerk van de staat, ja, hebben we opeens 1200 buitenplaatsen kijk. in Nederland. Dus kijk, wij, wij ronden nu eventjes af. Wij spreken straks nog verder over... ja, dan heb je zo'n buitenplaats. En, en hoe hou je het in stand? Wat, wat moet je daarmee? Uh, maar we gaan eerst weer eventjes naar Henny. Het is bijna elf uur. Hennie, het, het festival van het goede leven gaat bijna van start. Ja. Vertel, wat gaat dat inhouden? Nou, wat gaat het dat, gebeuren? Ik sta even met de directeur van Kasteel Groeneveld, Jan Hartwold... aan de achterkant van het kasteel. Uh, want het festival speelt zich helemaal rondom uh, het kasteel uh, zich af. Wat is er even snel op een hoogtepunt, meneer Hartwald, Wat is er te doen vandaag? Nou, als je aankomt, dan kom je al gelijk op de proeverij. De goede dingen van het land, die je kunt proeven ook. Letterlijk. Eten en drinken? Eten en drinken. En uh, er is muziek, er is een kinderpodium met voorstellingen. Uh, en er is, en dat wil ik vooral niet vergeten... vooral genieten van de dingen waar je ook het hele jaar van kunt genieten. De pracht van de omgeving, het landgoed en het huis... Optredens van uh, goede, prachtige muzici. tijdens van Leer, wil ik toch als hoogtepunt noemen, omdat hij hier ook zelf gewoond heeft in de vroegere uh, tijd. Daar nou, gaan we straks nog even over hebben na 11 even uur. Over hebben. En uh, vele ontmoetingen, goede sfeer. En kortom, het festival van het goede leven. Wat ik eigenlijk nu toch ook heel graag wil openen. Mogen we beginnen? Nou, nog heel even wachten, want het is wel ook nog extra bijzonder vandaag. Want Kasteel Groeneveld is helemaal gerenoveerd. En eigenlijk is het vandaag. Officieel geopend voor het publiek. De officiële opening is de openstelling voor het publiek, want dat zijn onze beste gasten. Het hele jaar door is het toegankelijk voor iedereen. 364 dagen per jaar. En uh, dat is ook volgens onze feestelijke manier om het uh, met iedereen te vieren dat het vandaag weer open is. Voor jong, voor oud en uh, niet in de laatste plaats, voor jong wil ik ook nog even noemen dat we op zolder van het huis, het Muizenhuis van Carina Schaapman hebben gebouwd. Dat heeft zij gebouwd. En vandaag mag iedereen er voor het eerst in. Niet allemaal tegelijk, want daar is het Muizenhuis natuurlijk wel een beetje te klein voor. We staan bij een hele grote bel. Het is nog niet exact 11 uur, maar. We gaan luiden. Ja, mag ik? We gaan het festival openen. Hiermee wordt het festival Groeneveld geopend en dat het Groeneveld nog honderden jaren mag zijn. Leven de koningen! Hoor! Hoor!